Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veel politiemensen hebben ook privé te maken met geweld. Bijna 30 procent is in de vrije tijd slachtoffer geweest van geweld... dat het met het werk te maken had. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van politiebond ACP. De regionale kranten schrijven erover. Van de ondervraagden is 84 procent de laatste twee jaar slachtoffer geworden van geweld. Vaak ging het om schelden en duwen, trekwerk... maar ook om schoppen, slaan en spugen. Een kwart van de agenten gaat daardoor met minder plezier naar het werk. ACP-voorzitter Kamp noemt de uitkomsten van het onderzoek schokkend. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat het OM daders strenger straft.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 De Russische president Poetin heeft in Vaticaanstad gesproken met paus Franciscus. Dat was de eerste ontmoeting tussen de twee leiders. De twee spraken onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De paus benadrukte de noodzaak om de burgerbevolking te hulp te komen. Een woordvoerder van het Vaticaan noemde de ontmoeting behoorlijk hartelijk en constructief. De verhoudingen tussen Rusland en Rome zijn wat gespannen... na beschuldigingen dat de Rooms-Katholieke Kerk zou proberen om gelovigen weg te kapen... bij de Russisch-Orthodoxe Kerk... CNV-voorzitter Jaap Smit wordt waarschijnlijk de nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is voorgedragen door Provinciale Staten. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Jaap Smit wordt in Zuid-Holland opvolgen van Jan Fransen, die lid wordt van de Raad van State. Het weer, vanuit het noorden toenemende bewolking en wat buitjes, landinwaarts met natte sneeuw. In de middag droog en zonnige periode en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is radio 1. E.O. Dit is de nacht. Het Miranda van Holland. Een hele goede morgen en welkom bij het vierde en alweer laatste uur van Dit is de nacht. En de nacht gaat zo langzaam over in de ochtend. En ik heb een. Een druk programma dit, uh, dit uurtje ochtends. Zo spreek ik straks met Nora Liebeyer. U kent haar nog als het uh, gezicht van het journaal. Dat is alweer even geleden. Maar uh, uh, zij uh, verzorgt vanavond een debat over racisme in de Bali in Amsterdam. En ik vraag me af of uh, deze oud-NOS uh, journaallezer... zelf wel eens in aanmerking is gekomen met racisme... Ik ga ook bellen met de man die bekend werd als Lord of the Rings. En nee, dan heb ik het niet over die epische film. Nee, dan heb ik het over Yuri van Gelder. Want vandaag, 26 november, is het exact acht jaar geleden... dat hij wereldkampioen werd op de ringen in Melbourne, Australië. En ik ga zometeen bellen met Judith Prakken in Peru. Maar eerst tijd voor wat muziek. Dit is John Mayer en Wildfire.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 plaat en je hoorde de band Building 429 met tot hulp van de zangeres Blanca. Je luistert naar Dit is de nacht en zoals je dan wel weet, elke week maken wij een reisje rondom de wereld in Dit is de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ik moet mij even een beetje excuseren voor mijn chronische kriebelhoest... als u denkt dat u radio stoort. Dit is niet het geval, dat ben ik maar. Ik ga naar Peru deze ochtend, een prachtig land in Latijns-Amerika... om daar te praten met Judith Pakken. Judith, hallo daar. Avond. Hallo. Kijk, dat, dat was eigenlijk mijn eerste vraag al. Welke tijdzone zit je? Jij zit in, in de avond. En hoe laat in de avond? Tien over elf is het precies. Tien over elf. Dus uh, ik ben het laatste gesprek... wat jij zo hebt voordat je gaat slapen. Ja, precies. Lijkt mij heel prima. Uh, Judith, ik ga meteen beginnen met een, een, een cliché... dat zit in mijn hoofd. Uh, bij Peru dan denk ik aan... Uh, uh, uh, indianen met panfluiten op Hoogkatrijnen. Ja, dat is het typische beeld van Peru, denk ik. En, en lama's ook heel vaak. Ja, wij zitten wel in de, in de Sierra. Je hebt drie streken eigenlijk in Peru... Die 300 streken, laat ik het zo zeggen, want het is vrij groot. Dus is, eh, als ik het goed heb, 38 keer zo groot als Nederland. Je hebt nogal veel verschil natuurlijk tussen de ene streek en de andere. Je hebt hier de kust, de uh, gewerkte, waar je dus inderdaad uh, die eh, uh, ja. mee kan relateren. En dan uh, de jungle. En daar heb je dan weer juist, je uh, ziet heel ander volk, hè. de jungle mensen zijn dan weer wel indianen vaak. Um, en, en ja, er is ontzettend veel verschil natuurlijk tussen de ene streek en de andere. Dus kun je niet zeggen van dit is nou typisch Peruans of zo. Oké, okay. maar, maar dat beeld wat ik dus heb, dat, uh, dat, dat klopt een beetje dan. Dat klopt een, een beetje met uh, waar wij wonen. Uh, nou eigenlijk meer met het centrum van het land eigenlijk, en wij wonen in het noorden. Dat is ja. hier veel minder. Oké, okay. nou, dan is dat me duidelijk. Ja. Uh, ik ga nu net doen alsof ik weet wat er allemaal speelt in Peru. Maar ik heb mij laten uh -huh. vertellen door de Dit is de Nacht redactie. En die is zeer betrouwbaar. Dat er recent verkiezingen geweest zijn in Peru. Voor zowel wethouders als een regionale president. Uh, wat zijn dat voor verkiezingen? Uh, nou, we hebben hier om de, om de vier jaar verkiezingen voor de regionale president of de, de, de, uh, ja, van dat departement. En tegelijkertijd worden dan de burgemeesters en de wethouders uh, gekozen. Dat is niet net geweest, maar wat wel net geweest is... is gisteren in, in Lima, dus de hoofdstad... is de verkiezing van de wethouders geweest. En waarom was dat nou gisteren? Um, omdat de wethouders um, volgens een bepaalde groep mensen... die dan uh, aanhangers zoekt daarvoor, uh, niet hun werk deden. En die vonden dus dat die... ...opnieuw gekozen moest worden en nou een jaar voordat er nieuwe verkiezingen zijn, dat wordt dus volgend jaar uh, gedaan. Dat is dus volgend jaar vier jaar geleden, dus nu drie jaar geleden uh, geweest. Er uh, uh, zijn er nieuwe wethouders gekozen gisteren. En dat is dan voor de hoofdstad. Hè? En uh, voor onze, uh, onze stad en onze streek wordt dat volgend jaar weer gedaan. Dus... Uh, maar in principe is dat ook om de vier jaar. Die, die wethouderverkiezingen zijn wel om de vier jaar. Oké. Okay. Normaal gesproken wel. En, en, maar nu was het omdat uh, mensen. Volgens de wet mogen ze dus, als ze het werk niet goed doen, opnieuw gekozen worden. En dat kost heel veel wat de staat, maar dat recht hebben ze dan wel. En, en wie bepaalt dat? Wie trekt er aan de bel en wie, wie zorgt er dan dat er nieuwe verkiezingen komen voor die wethouders? In principe kan iedereen dat doen als die maar genoeg uh, aanhangers ervoor krijgen. Die gaan dan maar rond, uh, om het zo maar te zeggen, om uh, um, uh, um, handtekeningen te verzamelen. En als we genoeg handtekeningen hebben, ik weet niet precies hoeveel, dat, hoeveel procent dat eigenlijk moet zijn van de kiezers. Maar als we daar genoeg voor hebben, dan worden de nieuwe verkiezingen gehouden. Oh. Is een referent? Of de of de, de mensen daarmee eens zijn, als ze daar inderdaad mee eens zijn, dan wordt er inderdaad, dan worden er nieuwe verkiezingen gehouden. Oké, okay, oké. Okay. En ik neem aan dat jij niet mag stemmen hè. In principe zou ik het wel mogen, want oh. ik woon hier in het al genoeg uh, of genoeg aantal jaren om, om dat te kunnen doen. Hmm. Maar in principe. Ja, uit principe zelf doe ik er eigenlijk uh, nee, doe ik daar niet aan mee. In principe vind ik de politiek hier niet heel erg transparant. Het gaat ook meer om uh, welke, welke politieke partij je aanhangt. en niet zozeer van ja welke um, idealen heb je zelf zeg maar. Oh. En en en dat is voor jou een reden om dan niet deel te nemen? Um, ook zeer. Uh, als je uh, de politiek zelf. Uh, ik heb zelf uh, gewerkt in een burgerlijke gemeente. Uh, zie ik niet dat het echt uh, um, um, erop uit is om gang uh, uh, te brengen in een land. Okay. Um, het is meer van, nou, uh, ik wil dat mijn partij in de macht komt... en ik zorg dat iedereen die voor mijn partij is ook uh, werk krijgt... Als ze, als ze mij gesteund hebben in mijn uh, verkiezingscampagne. Ja, ja, ja. En zo werkt het bij de burgerlijke gemeenten, zo werkt het bij de landelijke verkiezingen... en ook bij de regionale verkiezingen. En dat maakt het en gewoon... Uh... daarom is het ook heel vaak dat als er een, een nieuwe partij... Een heleboel mensen die er, daarvoor bijvoorbeeld bij de burgerlijke gemeente werkten... eruit ja. moeten, want dan zitten jonge mensen in. En dan beginnen ze eigenlijk weer, weer van voren aan. Oké. Peru kent ook een terroristische groepering, toch? Sendro, en dan moet ik kijken of ik het kan zeggen, uh, Luminoso? Ja, er zijn eigenlijk twee grote... Uh, die vroeger groot zijn geweest, laat ik het zo zeggen. Sendero Luminoso en MRDA. Um, in de jaren tachtig zijn die heel erg uh, actief ja, uh, geweest en machtig geweest. En uh, gelukkig is dat in de jaren negentig eigenlijk stopgezet. Tenminste, voor zover dat uh, mogelijk is met dit soort groeperingen. Door, uh, door de toenmalige regering. Um, en toen zijn ze eigenlijk zich uh, gaan terugtrekken in de jungle. Die kennen zij heel goed. En daar kunnen dan kunnen de politie en die kunnen de militairen niet zo goed bij. Maar dan krijg ik dus een soort varkgevoel. Is dat, kan ik het daarmee vergelijken dan? Eigenlijk is het daarop lijken, Maar ze hebben hier niet zoveel invloed. Als de Tenminste, als wat ik het idee heb dat varken in Colombia heeft. Het is hier nog wel. Ze noemen dat hier. Akko terrorisme. Dat ze zeggen eigenlijk. Dat ze voortbestaan door. Door ook in de drugshandel zitten. Ja. En in de jungle is dat nog wel. sterk met de rest van het land gelukkig niet meer. En ze hebben dus ook vorig jaar... Um, ...daar de, de leider die daar de, de volgende leider is, uh, uh, opgepakt... ...en daarmee ook een heel stuk ja, zakker gemaakt. Um, en juist afgelopen zaterdag zag ik dat ze er weer zeven uh, um, um, leden van hebben opgepakt. Dat zijn dan niet meer leiders, maar dan toch wel belangrijke mensen. En zo gaat het steeds anders over tijd... Dat, we, ...dat er weer... Uh, ja, ...in het printament noemen ze dat... hier ...struggles zijn, zeg maar... Mm -hmm. ...in die streep... Eh, ...tussen de militairen en, en de politie... En, de, en, ...en deze terroristische beweging. En dan worden er weer mensen gelukkig weer opgepakt... ...en ja, wat ik zeg... ...daarmee hebben ze het wel heel stuk afgezwakt. Dus maar, dat is heel erg mooi natuurlijk. Maar ze zijn er dus nog steeds... Ja, ja, zeker omdat als je denkt aan een jungle, dat is natuurlijk oorlog, hè. En om daar uh, groeperingen helemaal uit, uit te roeien, is haast niet. Of, zij kennen het eigenlijk veel beter dan uh, de militairen van, uh, van Dus Waarom kunnen ze zich daarin genoeg terugtrekken? En als een leider weg is, dan is de tweede man natuurlijk de, ja. de volgende opvolger. En dat gaat zo um, door. Maar het, is, ja, maar het is lang niet zo sterk meer, omdat het juist veel meer samengaat met drugs dan met idealen. En idealen, dat is toch iets wat mensen veel meer beweegt. En in de jaren tachtig hadden we hier ook veel meer te maken. Want toen die wij uh, met ons gezin ook, uh, dus mijn broers en zussen en mijn ouders, woonden toen uh, in het centrum van het land en daar was het veel sterker. En toen was er ook veel meer armoede. En als er veel meer armoede is, dan zijn er ook veel meer mensen die... Ja, toch uh, de communistische uh, idealen aanhangen. Wat ook heel erg begrijpelijk is natuurlijk. Ja, ja snap ik goed. Ik las dat jullie ja. vorige week vijf dagen zonder water zaten. Hoe ho ho is dat nou weer mogelijk? Ja, ja kijk, wat dat betreft uh, heel vaak problemen met water. Um, dat we water hadden, werd ons verteld... Uh, dat het was omdat er een, een grote waterpijp uh, kapot zou zijn gegaan. Dat, dat wordt dan uh, zo geïnformeerd door de watermaatschappij. Yeah. Uh, en dan gaan er gewoon van die grote tanks van de burgerlijke gemeente naar rond en dan uh, kan je dat in, in Emmertjes uh, uh, opvangen en uh, mee naar huis nemen. Uh, maar tegelijkertijd werd er ook door een uh, journalist gezegd dat, dat hij opgebeld was door een werknemer van de goudmijnen die juist Boven aan de, uh, ja, in de bergen werken, waar ook de, uh, de rivier is waar het water uit wordt gewonnen. En die heeft dus gezegd dat dat niet lag aan de grote aan de maar dat het lag omdat er uh, watervervuiling was geweest door de goudmijn. Wat is precies, wat wat nou de reden daarvan? Wat weten we eigenlijk niet? Omdat die journalist die heeft het wel officieel uh, bij. Uh, uh, bij het ministerie van, uh, bij, uh, het ministerie van uh, Recht. Ik weet niet hoe dat het Nederlands heet eigenlijk. Justitie? Maar goed, het wel ja, bij justitie <laughs> heeft het wel aangekaart. En dat moet dan nog nagegaan worden of, wel, of dat inderdaad zo is. Uh, het feit is in ieder geval dat we inderdaad geen water hebben gehad. En bijvoorbeeld, het is hier altijd s'avonds... Uh, wij, wij wonen aan de zeg maar, bovenkant van Cajamarca. Uh, wij hebben vanaf nu of acht geen, uh, geen water, vanaf zaterdag. Maar bijvoorbeeld mijn schoonhuis, die wonen uh, aan de onderkant van de plaza, laat ik zo zeggen, ja. van, van de stad. En die hebben heel vaak gewoon vanaf uh, 12 uur, 1 uur helemaal geen water meer. Maar je moet dus, dat, zo, maar je moet dus yeah? altijd voorbereid zijn op het feit dat dat kan gaan gebeuren. We hebben altijd een watertankje en een, en een uh, emmerwater in de wc... en een emmerwater in de, uh, in de keuken, zodat we in ieder geval water hebben. Ja, maar, maar en, dat uh, is niet genoeg voor vijf de, dagen. Nee, nee. En daarom moeten we dan ook echt watertanks uh, langskomen... zodat we water in Emmertjes uh, kunnen hebben. Maar heel veel huizen en steeds meer... hebben natuurlijk ook een grote watertank van 600 liter bovenop het dak staan. Oh ja. En dan kan je weer even... Ja, ja, ja, ja, ja. Joh, dat is echt zo'n ander leven dan hier, hè? Het is sowieso, uh, als je erover nadenkt... wij gaan heel vaak het binnenland in... Uh, omdat we daar werken met de, met de kerkjes en met de jeugd in het binnenland. En daar is het heel vaak dat je ook dorpen hebt waar geen licht is. Nou, zonder licht kan je prima leven. Ja. Maar zonder water, dat je even je handen kan wassen of überhaupt kan koken... ja, dat is toch even iets anders. Maar dit heeft toch ook allerlei gevolgen voor je gezondheid. Want ik bedoel, uh, niet drinken is een probleem. Maar ook niet, ja, niet je handen kunnen wassen betekent ook uh, gebrekkige hygiëne. Ja, ja. Ja, en ja, wij kunnen daar in ieder geval wel op uh, voorbereiden. Ik moet zeggen, als we het binnenland ingaan, is in, het in toch iets wat wij uh, eigenlijk meer meenemen. Want uh, het heeft ook heel veel met gewoontes te maken, natuurlijk, mm. uh, dat wordt hier. Uh, wel gelukkig steeds meer aangeleerd... dat het belangrijk is, die hygiëne... maar dat, het gaat niet automatisch. En uh, dat is uh, iets wat wij ook zien... bijvoorbeeld, we hebben ooit een keer... ook met de kerkjes... een, uh, een antiparasitaire... Uh, campagne gehad. En uh, daar krijgen ze... Um, pilletjes... zodat ze de parasieten... uit hun lichaam uh, um, gaan, zeg maar. Ja. Uh, het is soms moet ik omschakelen naar Nederland. <laughs> <laughs> en, uh, en dat nou, zie je dan ook, die hebben dan ook heel veel uh, parasieten in hun stelsel. In Gewoon juist uh, vanwege dat ze niet uh, genoeg uh, uh, hygiëne hebben. Dus dat, uh, dat gaat je eigenlijk uh, altijd samen als je uh, dat soort dorpen bezoekt. Dat je dat soort dingen ook altijd mee ja. Het is belangrijk hygiëne, handen wassen, voorteten. Dus ze doen het vaak wel na te eten, omdat ze vaak ook met de handen eten. En, uh, maar voor het eten niet. Dus dat is uh, ja, gewoon die logica aan me, uh, inbrengen van: joh, uh, wat jij aangeraakt hebt, dat neem je ook mee naar je mond. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat komt wel steeds vaker, ook in campagnes van, uh, van de gezondheidszorg. Ja. Je hebt hier eigenlijk in ieder dorp wel een, uh, een post Amerika noemen ze dat, een, een medische post, ja. die dat soort campagnes ook heeft. Oké. Okay. Uh, Judith, tenslotte, uh, mijn laatste vraag. Je zei daar straks, volgens mij, als ik je goed begreep... Uh, dat je soms, uh, in dit geval vijf dagen zonder water zat... en dat niet duidelijk was wat nou precies de aanleiding was. Maar dat dus ook vervuiling van het water... door de goudwinning een probleem kan zijn. Maar is er dan ook een risico dat je vervuild water binnenkrijgt? Dat risico is er wel, omdat er niet genoeg controle is... Um, wij hebben, uh, yes, de Gamarca wordt verdeeld in, in twee, uh, twee delen als je het over water hebt. Yeah. De, de, boven, de bovenste gedeelte krijgt water van een andere plaats. En, en 70% van de, van de stad krijgt dus wel water uh, van die rivieren die juist uh, ontspringen in de streek waar de mijnen uh, mijn werken. Mm. Um, de laatste paar jaar is er gelukkig wel... ...meer gewerkt aan, um, aan controle um, wat betreft waterkwaliteit, tenminste binnen de mijnen zelf. Maar um, het ministerie wat daar eigenlijk over gaat, dus het ministerie van uh, Eindbouw... ...die zou eigenlijk daar meer controle over moeten hebben. Of bijvoorbeeld, ja, Tiedesa, dat is ook een uh, organisatie uh, van de regering... ...die over waterkwaliteit gaat, uh, met name rivieren... Die doen ze <coughs> Ook om de zoveel tijd uh, nemen ze monsters van uh, alle rivieren en dus ook die rivieren. Mm -hmm. uh, maar het probleem is, vanuit Cajamarca moet het naar Lima gestuurd worden. Mm -hmm. En daar kan het makkelijk uh, twee of drie maanden duren voordat je weer de resultaten hebt. Mm -hmm. En dus als er vervuiling zou zijn geweest, dan weet je dat er twee of drie maanden daarna Ja, en veel te laat dus. Juist. Yes. <laughs> ja, dat Judith... is, uh, een van de... Van de problemen die we hier altijd hebben. Ja. Amerika, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik wil je danken voor dit, voor dit kijkje in, uh, in jouw wereld in, in Peru. Graag gedaan. Ik ben iets wijzer geworden. Peru is meer dan alleen uh, panfluitspelende indianen. Ja, zeker. Na, nou, nou had ik, ik, ja. Ha, ik had dat vermoeden al wel, maar nu weet ik wat er allemaal een beetje aan de hand is. <laughs> Jullie dank je wel. Ik ja. wens jou voor zometeen wel trusten en tot de volgende keer. Hartelijk dank. En een hele fijne dag jullie. Dankjewel. Dag Judith. Dag. By surprise, a blessing in disguise. Yeah, you took me by surprise when you said, Listen, listen, listen, don't speak. in heart to keep my big mouth shut My eyes are closed, my ears are all I got So here I am to worship in a dark and deserted church don't speak Please. Het is de nieuwe Rogier Pelgrim. En als u denkt, Rogier Pelgrim, ken ik die naam ergens? Ja, ja, ja, ja. hij deed mee aan de eerste editie van de beste singer-songwriter van Nederland. Hij was die uh, ja, wat, wat uh, een verlegen jongen uit Ede met een brilletje en een klein smal toetje. En hij wist ook overigens vorig jaar de grote prijs van Nederland... de singer-songwriter finale te winnen. Dus uh, de man die kan wat. En dit is zijn nieuwe single en die heet dus Listen. Dit was de dag, en dan uh, heb ik het over de dag dat in 2005... en het was toen een grote dag uit het leven van Nederland's grootste turner... hij werd wereldkampioen op het onderdeel Ringen in Melbourne. Ik heb het over niemand minder dan Jury van Gelder. Alles ticket. And us, and us. Welcome Yuri van Gelder, the 22-year-old from the Netherlands. The European champion and quite possibly a world champion in a few This moments is it, time. Yeah. Sorry, it's from Yuri Van Gelder en als het goed is hangt deze Yuri Van Gelder wat toch altijd wel grappig is om te zeggen dat jij hangt Yuri, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, ik ik heb het dan over hangen aan de telefoon, maar je hangt natuurlijk met regelmaat in de ringen. Ja, nog steeds. Um, mm -hmm. Ja, ja en, en, en op een wonderbaarlijke manier. Laat ik maar uh, beginnen met te zeggen wat volgens mij iedere Nederlander denkt uh, als hij of zij jou in die dingen ziet hangen. Dat kan helemaal niet. Nou ja, kijk, euh, het is natuurlijk veel veel trainen. Oefeningen bij de kunst. En uh, dan zeg ik altijd: iedereen zijn vak, maar natuurlijk. Ja, de, de, die toevoeging is heel verstandig, Jury, Want ik weet zeker dat hoeveel ik ook zou trainen. Um, ik kan me nog herinneren dat ik ooit in een vogelnestje moest hangen op de middelbare school. En dat dat heel problematisch al was. Dus uh, heel, heel, heel veel uh, succes met de ringen heb ik nooit behaald. Het is heel vroeg voor jou, denk ik. Het is half zes, of sta je vaker zo vroeg op? Uh, nou ja, niet zo vroeg als dit. Kijk, in dat opzicht zijn wij als turners natuurlijk best wel veel uren in de zaal bezig. Mm -hmm. um, uh, ja, op, op het moment dat ik drie keer zocht, tussen in de zaal. En hoe laat ging je dan? We uh, gaan ja, negen uur. Dus dit, dit, dit is wel aardig vroeg <lacht> voor mij. Kijk, en, en, en hoe kouder het buiten wordt natuurlijk, hoe... Ja. <lacht> ik, ik snap je helemaal. Dit is wel aardig vroeg voor mij, ja. ja. Jori, ik ben heel blij dat je uit je bedje wilde komen voor mij. Uh, ga je er zometeen weer terug in of uh, blijf je nu wakker? Nou, ja, ik weet het nog niet. Ik, ik denk dat ik, uh, ik, ik uh, zometeen nog wel eventjes terug ga, denk uh, ik. Ja. Ja, ja, dat is het <laughs> allerlekkerste wat er is. Dan weer ja, even terug heerlijk, in die warme nestje. Oh, heerlijk. heerlijk. Um, acht jaar geleden. Het was een belangrijke dag voor jou. Ik, ik durf wel te zeggen, het was een belangrijke dag voor ons allemaal. Jij werd die dag wereldkampioen. Herinner je, je nog hoe die dag begon? Die 26e november, acht jaar geleden. Ja, kijk, dat was natuurlijk een dag om nooit te vergeten. En uh, ja, dat, dat staat me altijd, uh, altijd bij. En uh, ja, laat we zeggen, ik, ik, ik werd wakker en... Uh, ja met de gedachte dat het uh, dat ik kampioen zou kunnen worden ja um, ja 2005 begon het sowieso al goed ik was eerder dat jaar was ik uh, was ik Europees kampioen geworden mm. in juni en um, ja dan, dan, uh, dan is het zo dat je uh, uh, ja, toch wel een beetje als favoriet uh, wordt aangewezen ja dus ik werd wakker dat ja laten we zeggen, met met de gedachte dat ik wel eens kampioen zou kunnen worden ja nou. En hoe groot is die druk dan op je, op je schouders? Nou zijn je schouders vrij breed, dus ik denk dat ze iets <coughs> kunnen hebben. Maar uh, heb je, uh, slaap je dan lekker? Heb je last van zenuwen? Um, ja, kijk, zenuwen die zijn er altijd. En uh, voor mij is het altijd een beetje gezonde spanning. Al moet het niet te, te veel worden, want ik heb inmiddels alles wel een keer meegemaakt. Ja? Maar um, nee, kijk, uh, 2005, acht jaar geleden... Dus toen, uh, toen was het ook al wat anders nog. Zeggen, de, de, de reglementen in de, in de turnen, die, uh, die, die veranderden om de vier jaar. En uh, ja, laten zeggen, acht jaar geleden toen. Uh, ja, toen zat toen het allemaal nog wat, wat anders in elkaar. Een ander puntensysteem. Ja? En um, toen kon je nog zeg maar de, ja, de, de maximale tien punten winnen. Zoals Turner bekend was vanuit vroeger. En um, nee, ik moet zeggen dat ik. Uh, ja. Dat ik, dat, dat ik gewoon klaar was, dat ik sterk was. Kijk, op een WK sta je en ga je turnen. Um, ja, dan, dan moet je er klaar voor zijn. En uh, ik was er klaar voor. Ik heb gewoon mijn dingen gedaan en uh, gewonnen. Dus dat was perfect. Ja. Het doel was gewoon gehaald. Ja, ja. Uh, zeker. N nu, Jury, was jij ooit een, een, een vijfjarige kleine Jury. En uh, toen begon je met turnen. En je had blijkbaar een, een klik met die sport... Maar waarom dacht jij als jo jochie van vijf... Eh, ik ga niet op voetbal, ik ga turnen? Eigenlijk moet ik je vertellen dat het op aanraden was van de schooldokter. Oh ja? Dus ik, was, uh, ik was vijf jaar toen ik, uh, ja, toen ik uh, begon. En, uh, ik moet zeggen dat uh, ja, iedere ieder kind die, ja, die krijgt op de basisschool een, een keuring. En uh, ik ook. En de schooldokter zijn toen uh, tijdens die keuring tegen mijn moeder... zit die jongen aan het sport.' En op het moment deed ik nog niks. Mm -hmm. En de schooldokter zei van... nou, uh, Jury heeft wel een bouw voor, uh, voor turnen, voor atletiek. Oh yeah. en, uh, ja? En dat was wel grappig. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik... Uh, ja, dat ik naar de plaatselijke gymvereniging werd gestuurd. En uh, nee, dat was leuk. En uh, ja, dat, dat beviel ze eigenlijk op aanraden van de schooldokter... Dus bedankt, dokter. Ja, <laughs> Heb ja. je die ooit nog eens een keer gesproken? Ja, nou, ja, nou ja, hij weet er wel van. Dus ik denk wel dat hij trots is. Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat is he? wel een leuk verhaal. Ja. Hey, en de afgelopen jaren ben jij niet de, de enige Nederlander meer... die een naam heeft gemaakt in, in de turnwereld. Je hebt een geduchte concurrent, Epke Zonderland. Even tussen jou en mij, Juri. Um, is hij nou zo groot geworden omdat jij in 2006 een stapje terug moest nemen? Mm. Nou, nee, dat, dat denk ik niet. Kijk, ik denk wel dat, uh, dat app uh, ja meelift op, op, op het wat uh, succes, wat er uh, ja, wat, wat er destijds was en uh, ja andersom nu ook. Dus ik bedoel, uh, kijk, ja. ik, het is goed voor het voor Turn in Nederland dat, uh, ja, dat, dat de hele sport uh, ja, gepresteerd wordt. Dus ik denk dat we daar allemaal op meeliften. Ja. En, en en spreek je wel eens met met Appke? Uh, ja, ja, uiteraard. Maar het is vooral op, uh, op training. Kijk, ik, ik kom uit Brabant. Huh? en Heb uh, die, uh, die zit in Herenveen. Dus dat is ja, best wel een eindje uit elkaar. Uh, maar uiteraard spreken we elkaar wel eens, ja. het ja, zijn... is vooral, vooral op training. Jullie zijn echt samen het, het, het, het gezicht voor uh, Nederlandse mannen-turnen. Um, heb je ooit wel eens, misschien de afgelopen anderhalf jaar... Gedacht, nou ja, wel een beetje balen dat Appke daarna ook is, want dat staat mij toch wel een beetje in de nou, weg. Nou, nee, dat, dat, dat vind ik niet. Kijk, uh, ik vind het iedereen. En, um, ja, ik moet zeggen, wat ik toen meemaakte, dat maakt de App nu mee. Dus dat is, uh, vind ik het wel leuk. Ik zie App niet echt als concurrent hoor. Kijk, gewoon, kijk het is gewoon een, een, een, een collega. En uh, nee, het is hartstikke goed als er gepresteerd wordt. Want uh, ja, belangstelling voor de sport is natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat is belangrijk. Mm -hmm. En uh, nee, het is wel leuk. Heel goed, heel goed. Een echte, een echte sportman, ik hoor het. Uh, je bent bezig met een, een soort van comeback. Je gaat volledig voor de Spelen van 2016. Hoe bereid je je daar, daarop voor? D dat lijkt nog heel ver weg. Maar ik heb me wel eens laten vertellen dat op het gebied van topsport dat eigenlijk vrij snel gaat. Ja, ja dit, dit, het is nog, uh, nog twee jaar. Of nog een uh, ja, duurt echt niet meer zo heel lang. En ik moet zeggen dat uh, de kwalificatieprocedure en de turn, uh, ja, dat begint ook al redelijk vroeg. Um, dat betekent eigenlijk dat wij, ja, daar zijn we nu al alweer bezig. Uh, dit jaar, 2013, um, is het EK en WK nog individueel dus voor mm -hmm. toestelspecialisten. En um, volgend jaar beginnen de teamwedstrijden weer. En dat is ook meteen de kwalificatieprocedure voor, uh, voor de Spelen. Uh, dat betekent dat wij volgend jaar bij de WK moeten wij bij, ja, met het team bij de beste 24 landen van de wereld komen. Om deel te mogen nemen uh, aan het WK in 2015. Um, dus ja, daar zijn we nu al mee bezig. Ja, de, de sporters die, uh, ja, die kijken dat uh, de, ja, denken die in, in een vierjaarscyclus. Het ja. gaat toch wel lukken? Ja, ja, kijk, ik ben nu uh, 30 jaar. Uh, dan zou je zeggen dat het wat oud is, maar voor uh, ringturnen is, uh, ja, is dat nog heel goed te doen. En, uh, oh. Daar heb ik altijd een paar voorbeeldjes bij. Um, nou goed, de bronzen medaillewinnaar van, uh, van de Spelen van vorig jaar van Londen, die, uh, ja, die, die was op dat moment 34. Um, een andere finalist die was 39. Dus ja, als ik het daarmee vergelijk, dan heb ik nog een aantal hele goede jaren te gaan. Ja, dan, dan kun je nog even, dan kun je zeker nog even mee. Ja. Wat, wat is een beetje het punt voor turnen dat je zou moeten gaan denken: ik moet nu ophouden? Ja, het ligt even aan je lichaam. En dan, dan, dan, dan pak ik weer terug naar het voorbeeld: de, de Bulgaarse turnen, Joran Jovchev. Die was 39. Dus ja. als je lichaam gewoon meewerkt. Uh, dus een beetje opletten, dan, uh, ja, dan, dan kan je gewoon nog jaren plezier hebben. En stel je nou voor, Jorie, dat, dat en, uh, nou ja, er gaat een dag komen... en hopelijk pas over tien jaar of zo, dat je moet ophouden. En dat je, nou ja, die ringen, ja, dat is dan klaar. Wat, wat ga je dan doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, eerst richt ik me uiteraard nog volledig op het sporten. En, uh, tien daar jaar al, pas, hè? Ik uh, alle hulp bij nodig. Um, ja, ik ga nog één keer. Ja, daarna... Um, ja, ik heb inmiddels zoveel dingen gedaan, uh, maar nooit echt afgemaakt eigenlijk. Uh, nou ja, goed, ik denk dat ik eerst zou willen beginnen met een, uh, ja, een verhaal vertellen. Want ik heb het toch altijd een en ander meegemaakt in ja? mijn carrière. Dus ik denk dat ik uh, ja, die boodschap wil overbrengen. Dus ik heb een hoop te vertellen. Dus ik denk dat ik daar mee begin, tenminste. Ja, verder is het, uh, is het nog een beetje een, uh, een verrassing. Heel goed. Focus je eerst maar eens even lekker op die spelen, Jori. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken dat je uit je warme nestje wilde komen. Render er snel weer in. En uh, succes met de training vandaag. En bedankt voor je tijd. Hartstikke bedankt. Dag. Doe dit cool play. En fix you. When you try.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 When you lose something you can't replace Je de Coldplay. Dit wordt de dag van Noralie Want Deze ochtend ga ik met haar, met haar bellen. Er is vanavond namelijk een, een, een debat over racisme in de Bali in Amsterdam. En dat heeft mijn aandacht getrokken. Goedemorgen, Noralie. Ja, goedemorgen. En dank u wel voor uw tijd. Ik ga direct met de, de deur in de huis vallen. Is racisme in Nederland eigenlijk wel een groot probleem? Ik denk het wel, ja. Het is um, een onderstroom die altijd eigenlijk aanwezig is. Um, in, in de jaren, uh, wat is het, dertig jaar geleden of zo... Is, heeft Philomena Essert er een proefschrift over geschreven. Dat noemden ze alledaags racisme. Mm -hmm. En uh, daarin beschreef ze dus allerlei vormen van... Uh, ja, van racistisch, discriminatoire gedrag... op de werkvloer, op straat, uh, in het normale verkeer... Tussen mensen, dat je je eigenlijk er niet eens meer van bewust bent dat het er is. En ik denk dat het niet heel erg veel veranderd is. Hmm. En, en toch staan we bekend als een, of tenminste misschien moet ik beter zeggen, uh, geloven we dat we zelf zo'n tolerant en, en gezellig volkje, is, uh, volkje zijn. Maar het tegendeel is het waar. Uh, ja, ik denk dat dat dus de. de dat, dat is eigenlijk. Het dilemma waarmee, waarmee we worstelen, we hebben de naam van tolerant te zijn. We willen ook tolerant zijn. En ja, ik bedoel, als je dan zegt van ja, er zit toch wel racisme in... in de genen van dit, van, van dit volk. Mm het -hmm. idee van nee, dat is helemaal niet zo. Je ziet het fout en we bedoelen het helemaal niet zo. Maar ongemerkt zit het erin. Het zit in de wortels van, van eigenlijk denk ik van ieder mens... Alleen je moet het op een gegeven moment onderkennen en dan moet je mee gaan dealen. Dat je het steeds ook herkent, onderkent, zodat je er tegenin kunt gaan. Als je dat niet doet en je laat het de vrije loop onder de... En, en je zegt steeds maar van nee, wij zijn helemaal niet zo, want we zijn zo tolerant. Dan heb je dus een probleem, dan ga je iets ontkennen wat er wel is. En dan ga je, zonder dat je het weet, krijg je dan ook een, een soort... Want die superioriteit, dat superioriteitsgevoel... Mm -hmm. wat dus ook de grondslag ligt aan dat, aan dat racisme, dat krijgt vrij spel. Want jij denkt dat je het beter weet... en dat die ander vooral niet moet komen zeggen hoe het wel is... en dat hij ook een gevoel heeft dat jij weet het beter. Dus dat, dat is een heel gevaarlijk, uh, gevaarlijk mengsel... als je dus de zogeheten, zogenaamde tolerantie gaat, gaat mengen met een onwetendheid, want daar komt het eigenlijk uit voort. Mm -hmm. Je bent je er niet van bewust dat je zo bent. Ja, dit is een heel, heel gepsychologiseerd natuurlijk, maar het komt wel voort bijvoorbeeld, als ik het heel concreet maak, dat mensen niet weten uh, hoe de geschiedenis van Nederland, wat het slavernijverleden uh, betreft, er precies uitziet. Mm -hmm. uh, dat weten ze niet, waardoor je een en en, en ook een aangevoel krijgen van ja, god, waarom zitten er in Nederland zoveel mensen uit Curaçao en uit en, en uit Suriname mm -hmm. en uit de Antillen? Dat weten ze niet, maar ze zijn er wel. En ja, het is wel vervelend dat ze het, het zijn. Het hebben andere manieren. Ze uh, hebben een andere cultuur. En dat zou je ook nog krijgen verdorie, dat ze uh, de cultuur van ons willen komen aantasten. Mm -hmm. De traditie van Zwarte Piet bijvoorbeeld. Ja. Dat willen ze komen bevechten. Zijn ze helemaal bezodemieterd? Wij weten dat dat niet kan. Wij weten, dit is onze cultuur. En daar moeten ze vanaf blijven. Dat komt allemaal voort eigenlijk uit een onwetendheid dat die ander, waar ze tegen tekeer gaan, omdat die hun traditie willen bevechten omdat die zeggen van ja, je hebt daar iets met zwarte piet wat niet helemaal kosher is. Dat klopt niet helemaal. En dat je dan niet weet waar dat uit voortkomt. Dus die ontwetendheid die, die legt eigenlijk de hele discussie dan, Lam? Die legt. Ook. Je krijgt een polarisatie, je krijgt agressie, je krijgt op zijn minst krijg je onverschilligheid, dat mensen elkaar gaan negeren. En in het ergste geval vliegen ze elkaar in de haren, ja. of niet erger. Je krijgt, die onverschilligheid kan ook gaan leiden tot, tot een soort betuttelend gedrag van tuttut... Tut, zeg, waar heb je het over? Wij weten het wel beter. Ja. Je kan ook dat mensen gewoon gaan wegkijken... maar in andere... andere uitersten heb je dat mensen... dus heel erg kwaad worden, heel erg... zich heel erg agressief gaan gedragen. Ja. En ook dat ze de ander gaan ridiculiseren. Dat gebeurt natuurlijk ook. Gaan vernederen. Je krijgt dat meerderwaardigheidsgevoel wat heel erg gaat opspelen. Nou ja, het zijn allemaal ingrediënten... die volgens mij voortkomen... uit het geval dat je iets niet wil weten, je wil het niet weten, je weet misschien wel dat het zo is, maar je wil het niet weten en dat heeft dan weer te maken met, die, met het racisme wat in ons zit. Mm, het, het... Het, leidt ook dan, het leidt ook dan tot een soort, uh, ja, ik zeg niet, want de meeste mensen die zijn niet in voor agressief gedrag en, en voor polarisatie, dus dan krijg je ook een soort onhandigheid tegenover elkaar. Ja, ja mensen die hun mond niet meer open trekken. Nee, en ze weten ook niet meer hoe ze, ze met elkaar moeten omgaan. Ja. Dus dat wordt iets ongemakkelijks, dat wordt iets onhandigs. Nou ja. Ja. En dan dus uh, wordt er uiteindelijk niet meer over gesproken... en dan wordt er helemaal niks meer aan gedaan. Nee, en dan blijft het zo, ja. waardoor het alleen maar erger gaat worden. Ja. En toch lijkt racisme weer een beetje wel weer op de agenda te staan. BNN deed pas dat grote discriminatieonderzoek onder jongeren. Uh, recent verscheen het rapport bij Amnesty... dat de politie zou discrimineren op grond van uh, etniciteit en, en uh, uh, religie. En ons eigen ombudsman beweerde laatst nog zelfs... dat de Nederlandse politiek racistisch is. Komt er komt natuurlijk ook heel veel reactie op los... Um, Mm, dit zijn dan drie dingen die ik me dus van de afgelopen twee, drie weken herinner. Waardoor ik toch het idee heb van, hé, hey, dat, dat onderwerp... en, en natuurlijk de Zwarte Piet-discussie, lijkt er weer helemaal te zijn. Hebt u het, ook dat idee? of Is dat toeval? Uh, nee, ik denk niet dat het toeval is. Ik denk dat het eens weer de tijd rijp is geworden... dat dit onderwerp, wat toch altijd, uh, zeg maar, ondergronds op de agenda staat... Dat het nu in deze tijd opeens weer opkomt. Ja, ik kan iets bedenken, bijvoorbeeld dat het in dit jaar, uh, omdat het dit het herdenkingsjaar is van de, de afschaffing van de slavernij. 150 ja. jaar geleden. Er is heel veel aandacht uh, voor geweest met allerlei activiteiten, evenementen, tentoonstellingen. Uh, uh, nou ja, noem maar op. En um, dat de tijd nou opeens weer rijp is om dat op de agenda te krijgen. Hm. En wat ik ook wel denk, maar ja, daar heb ik, kan ik niet staven, maar ik denk dat de nieuwe generatie uh, denkt van, ja jongens, dit is ook gewoon mijn land. Ik hoor hier, mm. als je het hebt over, uh, je komt mijn cultuur uh, bevechten, je komt mijn traditie, uh, uh, je wil mijn traditie veranderen. Hoezo jouw traditie? Het is ook van mij. Deze cultuur is ook van mij en ik woon hier. Dus het zijn jongeren die zich laten gelden. Misschien dat de generatie van mij dat ook allemaal wel wist. Maar dat, ja, ook maar liet. En dat je nu een generatie hebt die denkt van... nou, nee, dat uh, laat ik niet over me heen gaan. Ja. Ja, ik, ik, ja, dat denk ik. En het debat vanavond. Um, komt de vraag daar naar, naar voren hoe we een einde kunnen maken aan racisme? En of überhaupt ooit een einde aan racisme uh, uh, uh, te maken is? Ja. Wel, er zullen zeker uh, suggesties uh, worden aangedragen. De keynote speeches van Steven Small, die is, uh, die is een uh, professor in de antropologie, dus een sociaal wetenschapper ook. En die heeft de speciale leerstoel van het NINSE... het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden. Mm -hmm. aan, de, aan de universiteit. En hij heeft. Uh, um, ja, hij doet al heel lang onderzoek naar dit onderwerp. Vergelijkt het ook hoe dat in andere landen is. Met name Engeland, waar hij zelf vandaan komt. En Amerika, waar hij zelf ook aan de Universiteit van Berkeley werkt. Dus hij heeft zich daar heel erg in verdiept. En uh, hij vraagt zich ook af uh, of het ertoe doet... dat je in deze maatschappij uh, zwart bent of wit bent. Hmm. En uh, hij komt dan de conclusie door zijn onderzoek, ja, het maakt nog iets uit. Het hoort eigenlijk niet, maar het is er nog wel. Ja, er is nog wat degelijk Dan vraag je zich af van hoe moeten we dat dan uh, gaan veranderen. En dan zegt hij dus, nou, door wat ik, wat ik, nou, ik er dus helemaal mee eens ben, onwetendheid gaan bestrijden, veel in dialoog gaan met mensen, het onderwijs er helemaal uh, van door gaan, gaan door denken dat, uh, dat we een verleden hebben dat heel erg gestoeld was op, racistisch, op, ra op racisme. Dat, dat mensen dat weten en dat ze daarmee gaan dealen. En dat je daardoor hopelijk in de toekomst uh, dit soort uitingen kunt reduceren. Je, je mag hopen dat het helemaal weg gaat, maar daar... Zo optimistisch ben ik nou ook weer niet, want ik denk een mens blijft een mens. Maar zolang je daar meer en meer van bewust wordt... maak je kans dat je dat ook meer en meer kunt vermijden. Mevrouw Beijer, dank u wel. We gaan het vanavond volgen. Het debat in de Bali in Amsterdam mag ik u heel veel succes wensen... en voor nu hartelijk danken. Ja, goed hoor. Dag. En fijne dag. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met daarin het gesprek met minister Timmans. Een update over de situatie in Thailand en uh, informatie over de dalende huizenprijzen. Deze, deze uitzending van Dit is de Nacht werd mede mogelijk gemaakt door Artjan Bas... en de techniek lag in handen van de Max. Alle drie deze mannen, hartelijk dank voor deze uitzending. Volgende week weer een nieuwe editie van Dit is de Nacht. En voor meer check eo.nl slash dit is de nacht. Tot ziens.